9 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De politie in Düsseldorf heeft zes vluchtelingen opgepakt... in verband met de brand eerder vandaag in een opvangcentrum. Dat brandde volledig uit. Toen de brand even na half 1 uitbrak... waren er 130 mensen in de voormalige jaarbeurs. Sommigen lagen te slapen, maar konden op tijd worden gewekt. 28 bewoners liepen rookvergiftiging op. Een medewerker en een brandweerman raakten licht gewond patiëntenorganisaties zijn teleurgesteld dat er voorlopig geen nieuw donorsysteem komt. Organisaties als de Nierstichting en de Hartstichting vinden het jammer dat het CDA geen steun geeft aan het voorstel om mensen die na herhaalde oproepen geen keuze hebben gemaakt automatisch te registreren als donor. Zo'n systeem zou leiden tot meer donororganen, maar er is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.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 Door de extreme kou hoog in de lucht is de kans niet hiel dat iemand zo'n tocht overleeft. Noodweer heeft opnieuw tot wateroverlast geleid in Limburg. Op de A73 bij Roermond liepen modderstromen vanuit de berm de weg op. Vanmiddag werd code oranje afgegeven, maar het KNMI heeft dat inmiddels teruggebracht tot code geel in Limburg en Noord-Brabant. De komende uur is er nog wel kans op onweer, maar de buien zijn minder hevig. Ook in Duitsland en België hebben de buien tot overlast geleid. Het weer, met name in Limburg, vallen dus stevige buien. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Vanaf morgen is het overal een paar dagen droog met zonnige perioden. En het wordt met temperaturen rond de 20 graden iets minder warm. Dit was het NOS. DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 7 minuten over de klok van 10. ZFM hier met Race Radio. Waar je natuurlijk eigenlijk jazz had verwacht tussen 10 en 12. Vandaag ZFM Race Radio. Vanaf het circuit straks Willem van Densen. Die bij de twee zitters is die op dit moment rijden. Vijf voor 10 zijn die begonnen. Kelvin Harris hoorde je net even over 10 Nu Dotan en Home.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 Song to the sound. The sound of the wind is whispering in your head Can you feel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 I go. You inspire. You're the change in me tonight. to so take me up. Take me higher. There's no Van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM.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 One more, One more, One more please, please. please. please. Justin Timmerlake op de Zandvoorts Radio, even voor de klok van half elf. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Gaan wij even kijken naar de stand van zaken op de wegen rondom Zandvoort. Ook al altijd interessant met dit soort dagen. 23 minuten vertraging van Overveen naar Zandvoort. Dan heb ik het over de N200. Vielevorming daar gemiddelde snelheid maar 20 km per uur. Kan het langzamer? Ja, dat kan, want de N201-huidt Horen richting Zandvoort. Daar is 21 minuten vertraging tussen Hillegom en Bentveld. Daar op dit moment eh, niet harder dan 10 kilometer per uur. Deze gaat wel wat harder. Jason Blue en Dakota. Een fast car. Out of here, I've been working at a convenience store. Might as well save a little bit of money. Won't have to drop too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You in a fast car, so fast enough to so run us fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Deze is een Blue in Dakota en de Fast Car. En voor ons, tussen de snelle v wagens... FM Race Radio. Pit Report. Bit Report. Hebben we hebben natuurlijk Willem van Densen. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen Vanaf Circuit Parks Zandvoort met Max Verstappen. Familiedagen. De tweede dag alweer, de zondag.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 Gaat overtroffen worden. Ja, daar zullen we wel overheen gaan vandaag. Ja, ja zonder meer gaat dat uh, gebeuren. Het was vroeg al druk, dus uh, dat is al een indicatie dat het uh, zeker drukker gaat worden als gisteren. Een dag uh, die uh, vanmorgen begonnen uh, om 9 uur met een uh, race. De tweede race alweer van het weekend. Uh, uh, Opnieuw uur, Syrië uh, race. En, ja, gisteren uh, hadden we daar binnen we uit Nederland. De uh, Vollenvliet uh, ging daarvoor claimen. Dat was uh, Jano Opmeer... meer. Vanmorgen uh, was het wederom uh, Richard Schoer, een van de uh, Red Bull-protocieus, uh, een Nederlander ook, uh, die wederom van pole Position uh, mocht betrekken. Die jongen uh, die heeft het al uh, vier keer mogen doen en vier keer wist hij, uh, die start eigenlijk uh, te knoeien ook van daarmee. Hij uh, kwam wat beter weg uh, gisteren, toen hij uh, terug viel naar een uh, zevende plaats. Vanmorgen naar een uh, derde plaats uh, viel hij terug, maar goed, het was wederom uh, die Janno weer.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 vierde de voor Richard uh, Tweede in die race was uh, de Vin uh, markane ...en derde was de Vin farta Nayan. Uh, Nou, dan hebben we de Vinds ook weer uh, gehad voor vandaag... ...alhoewel, ze komen later vandaag nog een keer terug. Maar direct, waar we nu mee bezig zijn... ...is een uh, ja, programma met uh, toekzieters, uh, onder andere... minardi uh, toekzieters die gereden worden door uh, Jos Stappen en uh, Jan Lammers... ...en die nemen dan uh, winnaars mee van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 op dat uh, stopcontact ja, met als sport dat die auto uh, gisteren niet meer kon rijden, was een heel proces en dat werd verstoord. En, uh, ja, dus dat werd hem niet dank af. Maar, maar. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Dat zijn toch aardige ja, geldstromen die dan in een keer stil worden gezet. Ja, precies. ook Dat uh, heeft er allemaal mee te maken. Grant. Maar goed, uh, vandaag uh, kunnen ze wel rijden. Uh, hebben ze inmiddels al uh, een aantal keren gedaan. Uh, wat ook bereikt is uh, de LMP3-auto. Uh, waarmee uh, Jan Lammers en uh, Bernhard van Oranje. over twee weken in het volprogramma van de 24-uur van Le Mans uh, rijden. Bernhard uh, rijdt daar constant mee in de rondte. Nou, voor hem een uitgesproken gelegenheid om die auto beter te leren kennen. Want nu mag er herrie gemaakt worden. dus kan niet zoveel mogelijk rondjes. Dus, uh, toen deed hij gisteren over of zo. Uh, toen eindigde dat we uh, ergens zochten spuien in een uh, grimpak. Uh, uh, goed, uh, er stond er een herrie. Ik wordt een van Jumbo. Ja, dat is weer mooi voor de reclames. Voor de Jumbo kleuren, ja. En zo dadelijk gaan we hier dan uh, weer een race krijgen. Dat is de race van de Mazda NX5 Cup uh, met een startveld van uh, 55 autos. Die race gaat om uh, 10 voor 11 start.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 Ik blijf liever op het droge als ik kiezen mag. Is dat ook oké? Okay?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 daar Dan Smit, Bastille en Pompei. Het is lekker druk richting Zandvoort, natuurlijk, voor de racedagen op het circuit. En wij zijn er de hele dag live bij. Straks weer over naar Willem van Denzen die bij de starters van de Mazda Max 5 Cup. En dit is Hilary Duff op de Zandvoortse Radio.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 TV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 Dat klopt helemaal. Uh, die zijn bezig. Die hebben inmiddels één ronde gereden. en uh, Over het algemeen, die Marsas hebben meerdere races. Dan is de uitslag van race 1 de startopstelling uh, van race 2. Gisteren won uh, Andras Kirali met op de tweede plaats Marcel Dekker. Die beiden die werden eigenlijk uh, gestraft... Vanwege, zoals het zo mooi heet in autosportthema Misbehavior on track. En die moesten starten van uh, plaats 10 en 11. Uh, wie daarmee uh, de pol veroverde voor deze race was uh, Rudy Schilders met op de tweede plaats... Uh,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 we nog op uh, derde plaats. Voor Zandvoort uh, van Belang. Maar teruggezet naar positie 11. Uh, vanwege zaken fietjes gisteren. Inmiddels alweer opgerukt naar uh, plaats nummer 7. Ze zijn dus allemaal lekker bezig daar in de Mazda's. Uh, 25 minuten duurt de race, Willem. Ja, dat klopt. Uh, dus, uh, we zijn 10 poorden uh, gestart. Dus we ja. gaan er vanuit dat uh, kwart over de uh, finusjes. Dan bellen wij jou gewoon rond kwart over 11 weer.